1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Diode de Graaf. Goedemiddag allemaal het 4 uur van Sportzomer op Radio 1. Hoe moet het toch verder met de beveiliging van onze persoonlijke gegevens op internet? We praten erover met Arda Gerkens, directeur van de Hobby Computer Club. Ver de tennis, het vervolg van de mannenfinale op Roland Garros. Wie wordt de nieuws- en sportkenner van deze week? En de eerste die aan de bak moet is Dirk van der Hagen en die komt uit Den Bosch. Nu is het NOS nieuws, hier is Lieselot Thomassen. Rijkswaterstaat vindt dat er een onderzoek moet komen... naar een andere beleiding van de spitsstroken. Veel chauffeurs vinden het onlogisch om over een doorgetrokken streep te rijden... en blijven daarom vaak op de linkerbaan terwijl de spitstrook wel open is... Rijkswaterstaat heeft een enquête gehouden onder mensen die veel op de A12, de A27 en de A50 rijden. Daaruit blijkt onder meer dat veel automobilisten ook niet snappen waarom de maximumsnelheid omlaag gaat als er een sp spitstrook opengaat. Over het algemeen is er wel waardering voor de extra rijstroken omdat ze de doorstroming verbeteren.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 Jongerius was de eerste vrouwelijke voorzitter... van de grootste vakcentrale van Nederland. De inspectie voor de gezondheidszorg... gaat de meldkamers van de ambulancediensten... komende tijd streng controleren. Er wordt onder andere gekeken... of het aanwezige personeel voldoende is opgeleid. Volgens de inspectie is het onduidelijk wat de criteria zijn... om een ambulance in te zetten. De inspectie reageert hiermee op de problemen... die vanmorgen door Avacabo FNV naar buiten zijn gebracht. Volgens de vakbond is er behoorlijk wat mis... bij de ambulancediensten.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 onlangs verdwenen door de OV-chipkaart zitten in het archief. De zanger Alexander Curly is op 65-jarige leeftijd overleden. In 1972 scoorde hij een nummer 1 hit met I'll Never Drink Again. In 1975 herhaalde hij die prestatie met het nummer Gus Kom naar huis. Gus kom naar huis, want de koeien daar op springen. De varkens makken, vreten en het hooi met van het land. Gus kom naar huis, want daar hebben er een erring.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 het weer overwegend bewolkt en verspreidt wat regen. Middagtemperatuur rond 19 graden. In de loop van de middag stevige buien met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Morgen veel bewolking en buien. De dagen daarna wat meer zon. AMB Verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar stond een auto in brand en vanaf knooppunt de hoogt... kan het verkeer richting Antwerpen omrijden via Breda over de A58 en de A16... Dan de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en het knooppunt Wieb sorry, en Wiegen, drie kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Het verkeer richting Nijmegen en Venlo kan omrijden via Den Bosch... en wiegen over de A50 en de A320. En de N57, Ouddorp richting Middelburg. Daar is bij Dampoort de rechterrijstrook dicht. Het heeft te maken met water op de weg. Het verkeer kan omrijden via de U31. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het kader van het eerste nationale privacy-debat is Arda Gerkens hier. Ze is van de Hobby Computer Club. Hebt u uh, uw linkedin wachtwoord al veranderd, mevrouw Gerkens? Ik heb mijn last FM-account verwijderd na de hack van die wachtwoorden. Oké, okay, dank u wel. We komen straks bij u terug natuurlijk. Ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nieuws en nou, het lijkt me dat we die toch straks vast doen. Of, of is dat nu al, jongens? Ik, ik geloof dat we dat. Ik kijk even op de gastenlijst. Nee, de Sport- en Nieuwsquiz-kandidaat is hier geen vel te bekennen. <lacht> dus, uh, mevrouw Gerkens, als u daar nog steeds bent. Ik ben nog steeds hier. En ingelogd ook? Uh, ni niet ingelogd. <lacht> Oké. Okay. Uh, in Den Haag wordt uh, vandaag het eerste nationale privacy-debat gehouden. over de beveiliging van persoonsgegevens, data, lekken en hoe organisaties met een lek moeten omgaan. Niet alleen uh, belangorganisaties van gebruikers zoals de Consumentenbond en Bits of Freedom doen mee aan dat congres. Ook bedrijven als Google, KPN. De politiek is er vertegenwoordigd en ook de overheid. En um, naar de studio in Den Haag gekomen is uh, Arda Gerkens in een vorig leven Kamerlid voor de SP. Tegenwoordig directeur van de Hobby Computer Club. Wat is dat voor club? Wij zeggen gewoon HCC. Het is een uh, vereniging van computergebruikers. We hebben ongeveer 90.000 leden. En wat we doen is hulp en ondersteuning geven, cursussen, trainingen, informatie delen in brede zin des woords, over de digitale wereld. Het klinkt een beetje zo met twee vingers in de neus en... we gaan een beetje hobbycomputeren, maar het is meer dan dat, begrijp ik? Ja, het is veel meer dan dat. Het is wel daaruit ontstaan. Ergens midden jaren zeventig, van toen we nog... Zelfde computer in elkaar klusten. Maar tegenwoordig gaat het niet meer zozeer om de computer die we hebben... als wel de dingen die we daarmee doen. En daar valt echt nog heel veel in te leren voor heel veel mensen. Ja. Was het hoog tijd dus voor zo'n bijeenkomst over privacy en lekken? Ja, ik vind het een heel goed initiatief van Breno de Winter. Uh, het zijn lekken die uh, naar voren zijn gekomen in lektober, Ook een initiatief van hem. Maar wat we eigenlijk nog steeds de afgelopen maanden hebben gezien... en wat we zien is dat er steeds weer dezelfde fouten daar gemaakt worden. En het wordt tijd om wat te gaan leren... in plaats van steeds maar aan de schandpaal te nagelen. En daar is dit debat echt een goed Beginnen voor. Ja, ja, we benoemen dat niet voor niks, doet dat LinkedIn, want dat is een van de meest actuele zaken natuurlijk. 6,5 miljoen wachtwoorden voor gebruikers die op straat lagen. Ja, klopt. En wat je ziet, kijk, natuurlijk kan zo'n hek altijd gebeuren. We moeten ook niet de illusie hebben dat alles 100% veilig is. U weet ook, als uw huis goed met allerlei sloten beveiligd en echte inbreker, als die wil, komt hij nu nog steeds in. De vraag is alleen, als dat gebeurd is, hoe gaat men daar dan mee om? En wat je ziet, is dat LinkedIn dat ten eerste. Uh, niet goed achter de voordeur heeft beveiligd. Dus uh, die wachtwoorden hadden nog beter beveiligd kunnen worden... dan dat ze zijn. Maar ook uh, het op de hoogte stellen van de gebruikers. Uh, ik hoorde het later dan dat het in de media was. Dat is geen goede zaak. Maar dan wijzig je je wachtwoord. En dan is het toch klaar, althans, voor de gebruiker? Ja, dat klopt. Dan is het voor de gebruiker klaar. Uh, behalve dan dat een stuk weer vertrouwen ook is geschonden. Ik denk trouwens uh, dat heel weinig mensen... nog hun wachtwoord gewijzigd hebben. Dat hoorden wij vandaag ook op de conferentie bij de hek van KPN. Dat daar echt nog... Ik geloof 600.000 700 à 700.000 mensen hebben pas hun wachtwoord gewijzigd. Terwijl het over veel meer wachtwoorden ging. Mensen toch zoiets hebben van: ja, nou ja, wat kunnen ze dan met mijn gegevens? En het zal wel niet zo erg zijn. En daar zit ook nog een stukje bewustwording in. Waar, wat ik denk dat wel belangrijk is, dat we dat naar de mensen toe gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook bij hoor. En dat ik dan denk: ach, zo'n vaart zal het toch niet lopen. Maar wat voor gevaar loop ik dan? Nou ja, mensen kunnen natuurlijk veel meer doen met uw LinkedIn-account dan u denkt. Want u heeft daar heel veel contacten in staan. Dus ja, als u daar uw wachtwoord niet wijzigt, kan iemand zich bijvoorbeeld gaan voordoen als u. En daar hele nare consequenties van hebben. Ik u, weet niet of u uw carrière heeft afgestemd op LinkedIn, maar dat zou zo kunnen. Die Jonen, dus door jou kan ik in de problemen komen. Ja, dat, dat hoor ik nu. Ja, zomaar, <laughs> als je het me even geeft, ga ik zo mijn wachtwoord wijzigen. Ja. Zijn die lekken te voorkomen? K kan Nederland lekvrij worden? Nou, een lek vrij kan nooit, uh, maar het kan wel heel veel beter dan wat nu gebeurt. En wat mij erg veel baart is ook de wijze waarop de overheid daarmee omgaat. Dat daar de beveiliging ook niet goed geregeld is. Een LinkedIn-account is vervelend, lastig. Uh, maar als u daar een goede account heeft... dan staan er niet al te veel vertrouwelijke gegevens op. Maar we zien ook lekken binnen de medische wereld. Uh, en ik denk uh, wat we laatst hebben gezien... een lek die er was bij de geestelijke gezondheidszorg... waar echt namen en personen naar voren kwamen... Dat wil je niet. Je wil niet dat jouw naam op die manier de wereld inkomt. Maar de overheid is toch zelf ook uh, van alles te verwijten? Ik bedoel, die, die, die probeert ons op het, op het spoor te zetten van... let nou op wat je met je gegevens doet. Ja, we hebben die hele affaire gehad die overigens door Breno de Winter is onthuld... He, met, die, met die certificaten enzovoort. En dan bleek de overheid zelf zo'n zaak ook uh, totaal niet op orde te hebben. Nee, dat klopt. En de overheid heeft zijn zaak ook niet op orde. En, eh, en dat is iets wat mij erg veel zorgen baart. Omdat de overheid wel steeds meer van ons gebruikers vraagt... om gebruik te maken van die digitale wereld. Nee, de... je, je, je hele belastingtoestand... Dat, moet, dat kan je bijna al ja. niet meer op papier inleveren, geloof ik. En DigiD, nou, noem maar allemaal op. En ik denk dus dat de overheid meer dan een gewone verplichting heeft... om ervoor te zorgen dat dat 100% veilig is. En als we dat niet doen en niet kunnen, en dat blijkt dus steeds weer... dat betekent dat we daar een toezichthouder op moeten hebben... die dat echt gaat controleren. En niet alleen achteraf als het mis is gegaan, maar ook gewoon vooraf is test. Van is deze dienst, is deze site, is dit wel veilig genoeg... En als het dat niet is, ook de macht heeft om te zeggen... dan leggen we hem gewoon nu stil, want het risico is te groot. Maar er zijn ook mensen die zeggen... ja, wij als uh, de overheid, de, de, de mensen laten we zeggen aan de goedwillende kant... die lopen altijd achter de feiten aan... omdat de criminelen altijd een stap voor zullen zijn. Ja, voor een deel, het, het, nogmaals, voor een deel is dat waar... omdat we nooit 100% veilig kunnen zijn. Uh, nogmaals, het verhaal van uw huis en echt inbreken komt er altijd wel in. Maar de vraag is wel even, is het heel makkelijk om binnen te komen... En in sommige gevallen zie je dat het heel makkelijk is. En je ziet ook in de leks die we de afgelopen maanden hebben gehad... het is niet steeds een, een nieuwe fout die er was... maar het, is steeds, het zijn heel veel dezelfde fouten die gemaakt worden in die beveiliging. Dus, dus men leert ook niet van elkaar? Nee, er is geen, nee, precies. Ja, maar dat is toch zorgelijk? Ik bedoel, ik heb ook het idee dat de overheid denkt: van, Nou ja, het zal zijn tijd wel duren. Tenminste, dat idee krijg je soms. Ja, ik denk dat de overheid onderschat hoe, ver, hoe graag mensen gegevens willen hebben. En dat het ook een bijzondere markt aan het worden is. En dat, dat je dus moet zorgen dat dat goed beveiligd is. En uh, ook daarvan denk ik dat die digitale toezichthouder echt nodig is. Ook om mensen daarvan bewust te maken. We hebben natuurlijk de grote overheden, het Belastingdienst, die heeft zijn beveiliging op orde. Maar je hebt de lagere overheden die denken van, nou ja wie is er nou geïnteresseerd in mijn informatie? Hetzelfde geldt voor de kleinere bedrijven die een webwinkeltje hebben op internet. Die denken, ja, wie is er nou geïnteresseerd in mijn informatie? Nou, er zijn mensen geïnteresseerd in die informatie. En je zult dat zo terdege degen mee moeten nemen met je bedrijfsvoering. Daar kan je niet meer lichtvaardig overheen stappen. Er wordt wel eens gesuggereerd hè, om bij de overheid juist die criminelen in dienst te nemen. In ieder geval de hackers, met name jonge mensen die precies weten waar al die gaten zitten. Vindt u dat een idee? Nou, Er zijn verschillende methodes om dat te doen. Je kunt mensen in dienst nemen, maar er zijn ook gewoon bedrijven die kijken of het uh, hackproof is. Wat volgens mij echt belangrijk is, en dat is altijd iets wat mensen tegenstrijdig uh, vinden... is dat je openheid hebt over je beveiliging. Als je daar heel mystiek over doet en niet laat zien hoe het beveiligd is... en zegt het zit wel goed, vertrouw er maar op... dan kun je ook nooit controleren of het goed is. En als je weet wat goed is en je laat gewoon zien van... kijk, we hebben het zo beveiligd en zo goed is het... dan heb je veel minder kans dan dat daar dingen fout gaan. Maar ligt er misschien ook een, een taak om, uh, uh, uh, laten we zeggen... de consument of de gebruiker uh, uh, uh, zich ervan bewust te laten worden... wat er echt kan gebeuren, want ik weet dat echt niet. En als ik het weet, denk ik, dat overkomt mij niet. Nou, klopt. Dus ook aan die kant hebben we het bewustzijn nodig. Gewoon simpelweg... En u ziet dat de banken die de actie voeren van drie keer kloppen: beveilig uw PC, zorg dat u een goede verbinding heeft, wissel uw wachtwoord regelmatig. Niet alleen als het gehackt is, maar ook gewoon daartussen door. Die bewustwording hebben we ook nodig, want dat is eigenlijk al de makkelijkste manier om de beveiliging te doen. En uh, ja, ook daarvan zijn mensen nog veel te weinig doordrongen. En het tweede ding is, wat voor informatie geef ik af? En ik zie vaak dat bedrijven heel veel informatie van mij vragen. Als ik iets simpels wil kopen op internet... dan hebben ze eigenlijk alleen maar mijn adres nodig. En wellicht een, een telefoonnummer. Maar ze vragen bijna nog hoe mijn hele huishouden eruit ziet... En ik, Anders kan ik iets niet kopen. Nou, de vraag is wel of ze zoveel data moeten verzamelen van mij... of zoveel informatie van mij moeten hebben. Ja, is, is, is het inmiddels wel duidelijk bij uh, de gebruiker... dat die mailtjes die je krijgt van... kunt u even uw pincode, uw telefoonnummer en uh, de hele radplan uw creditcardnummer geven, dat dat dan niet echt is? Als dat zo zou zijn, dan zouden die mailtjes niet meer verstuurd worden. Er wordt nog steeds inderdaad heel veel op gereageerd. En mensen trappen daar nog steeds in. Ik moet u ook zeggen, in het begin waren ze... Nogal knullig gemaakt hè, met de vertalingen vanuit de spel. Hoeveel vertalingen ja. precies? Waar je niet denkt, dat, daar trap ik niet in. Maar de laatste paar die ik voorbij heb zien komen. Nou, ik heb geen account bij die bank. Maar van ABN Amro zagen er gewoon zo goed uit. Dat ik me ook kan voorstellen dat mensen daarover twijfelen. Dus ja, dat, ook dat is nog steeds een punt van aandacht. Ja, we praten straks met u verder, Arda Gerkens. Tot Ten... nu toe bedankt. Ja. Ja, graag gedaan. Tennis dan het vervolg van de mannenfinale op Roland Garros. Je hebt dat gisteren wel meegekregen, natuurlijk. Djokovic tegen Nadal. Wedstrijd werd beëindigd vanwege de. In de vierde set gebeurde dat, toen stond het 82-1 voor Djokovic. Edwin Peekse zijn weer begonnen, zo te horen. Ja, het is droog, dat is het goede nieuws natuurlijk. 1 uur middags op maandagmiddag. Voor het eerst in 39 jaar dat er niet op een zondag kan worden afgespeeld. Dus ze staan op de baan en de eerste punten zijn al gespeeld. Een klein opvallend verschil was wel dat Nadal een klein beetje chagrijnig uit de catacombe omhoog kwam. En Novak Djokovic had toch wel een grijns van ja, ik ga het toch nog wel eventjes doen vandaag. Dus ik ben benieuwd. Even kijken Edwin Peek, want het was zo mooi gisteren wil ik toch even aan refereren dat uh, Djokovic zo verschrikkelijk gefrustreerd raakte dat hij uh, nou ja, een beetje om zich heen sloeg. Hij ziet, ja. hij ziet er nu wat uitgeslapen naar uit. Ja, ik denk dat hij echt... Uh, ja, hij werd gek van alle ballen die hij om zijn oren kreeg uiteindelijk ja. van Nadal. Want uh, ja, zo slecht speelde de Serviër helemaal niet. Maar Nadal, ja, laat het de hele uh, twee weken al zien in Parijs... is natuurlijk uitstekend uh, in een goede doen. En uh, Djokovic raakte gewoon gefrustreerd. En uh, dat hebben we eigenlijk een tijd niet bij hem gezien. Sinds hij de nummer 1 van de wereld is, is hij veel relaxter. Weet hij ook dat hij eigenlijk van iedereen kan winnen. Ook van Nadal. Dat heeft hij in al die Grand Slam finales... Dat Laatste jaar bewezen. Ja, en dat leek er gisterenmiddag even niet op. En uh, ja, de frustratie kwam tot uiting in het uh, kapot slaan van zijn uh, bankje. Dus dat uh, was inderdaad uh, uh, geen mooie streek van hem. En uh, bovendien kwam het direct hem op boeggeroep en, uh, en gefluiten staan. Dus uh, hij heeft wel zijn lesje geleerd, denk ik. Zit het eigenlijk, zit het eigenlijk nog wel vol? Kunnen, zijn al die mensen weer teruggekomen? Nee, dat, dat niet. Er kunnen bijna 16.000 man in dit stadion. En uh, dat is uh, ja, verre van uitverkocht uh, vandaag. Uh, ja, je kan met jezelf de kaartje er natuurlijk weer in. Maar ja, de meeste mensen zijn gewoon aan, aan het werk in Parijs. Ik denk dat ook heel veel buitenlandse... Uh, gasten die gisteren wel waren ook gewoon weer naar huis zijn gereisd. En uh, ik denk dat er nu, ja, als er 8-9 man nu zitten, uh, dat het wel uh, gedaan is hoor. Dus dat is wel een beetje raar voor zo'n uh, ja, nog steeds fantastische wedstrijd. En direct vanaf het begin, ook weer in die vierde game, in die vierde set, is het uh, weer een taaie strijd. Dus uh, 30-30, 2-1. Djokovic heeft dat voordeel van die break in die, uh, in die vierde set. Even, als jij nog als weerman naar boven kijkt, kunnen we de hele middag uh, blijven gaan? Nou, dat hoef nou, ik niet te zeggen Wim Krol die zal dat uh, misschien wel kunnen. Er zijn wat blauwe streepjes in de lucht, dat is het gunstige. Maar er zijn ook hele dikke pakken bewolking. Dus uh, ik durf dat zeker niet te zeggen, dat ze de hele middag door kunnen spelen. Dankjewel, Edwin Peek. Het begrotingsakkoord van de vijf partijencoalitie drukt de economische groei de komende jaren. Dat zegt de Nederlandse Bank. Niet tenminste dus. Consumenten hebben nog maar weinig vertrouwen in hun eigen financiële situatie, zegt directeur Job Swank. Voor Nederland zelf is het van groot belang, met name voor de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen dat de vertrouwenscrisis waarin de consument zich op dit moment bevindt, dat daar een eind aan komt. En dat zal voor een deel, en voor een belangrijk deel vrees ik, ook van de politiek moeten komen. Want het gaat dan om belangrijke dossiers als uh, de hypotheekrenteaftrek. Uh, hoe lang moet ik doorwerken? Raak ik wellicht werkloos? Ja, raak ik wellicht werkloos. Hele belangrijk. Je ziet de werkloosheid stijgen. Wat worden mijn woonlasten als ik een huis bezit of ga kopen... Nu en in de toekomst. Wanneer moet ik met pensioen? Hoe hoog wordt mijn pensioen? Nou, daar zul je nooit 100% zekerheid over kunnen geven. Maar meer duidelijkheid op cruciale dossiers. Die al een tijd lopen, dat is echt geboden. U bedenkt dat hier met uw economen in het kantoor aan het Frederiksplein. Maar daarbuiten in die politieke realiteit van Nederland... zie je een versnipperd politiek landschap waarbij meningen, stellingen eigenlijk over elkaar heen buitelen. Hoe ziet u het om in dat klimaat een, uh, een zekerheid, een beleid te ontwikkelen... dat voor de komende 20, 30 jaar blijft staan? Ja, dat is altijd buitengewoon moeilijk. Nederland is een land van compromissen. Die, die compromissen hebben ons overigens per saldo wel goed gedaan. Want we zijn een van de rijkste landen binnen de Europese Unie. Dus compromis is niet slecht. Het is moeilijker elkaar te vinden in een versnipperd landschap. Dat denk je althans. Maar kijk een maand terug, koendersakkoord, Lentakkoord, Begrotingsakkoord, hoe het ook heet. Binnen mum van tijd konden partijen het eens worden over een pakket waar je een jaar geleden nog niet van durfde te dromen. En wellicht wat minder uh, luisteren naar uh, de stem, het gevoel, het sentiment van de dag, het sentiment van de opiniepeilingen. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. Wat dat betreft heeft u gelijk. Het is vanuit de Centrale Bank ietsje makkelijker praten dan als je continu de gunst van de kiezer moet hebben. Dat zei directeur Job Swank van de Nederlandse Bank in gesprek met Bart Kamphuis. Gaan we snel nog even naar Roland Garros, naar Edwin Peek, de vierde set. Edwin. Ja, want Nadal heeft alweer gebroken. Hij stond dus een break achter in die vierde set. Maar Djokovic kent toch een beetje een koude start. Het staat dus nu 2-2. En laten we dan wel wezen, Nadal is dan nog maar vier games verwijderd... van die zevende Roland Garros-titel. Ja, staat dus toch wat anders op de baan van Novak Djokovic... die eerst nog maar eens die vierde set moet binnen zien te halen. En nu of steeds oh, weer zo'n mooie voorrend van Nadal... Ja, en Djokovic had al direct wat frustratie toen hij dat breakpoint tegenkreeg. Sloeg met zijn rekken twee, drie keer hard tegen zijn hoofd. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, ook al heb je zo'n maandagwedstrijd. Rustig blijven, dat is het devies. Maar het lijkt de Serviër volgens nog niet te lukken. En Nadal staat dus ja, lekker vrijheid te spelen. En heeft die break, in ieder geval, het breakachterstand gerepareerd. 2-2 in die vierde set. Ja, Nadal die kwam wat zagrijnig de baan op. Maar inmiddels breekt er, denk ik, weer een lachje door. Dankjewel, Edwin. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Ja, daar is hij dan toch, de nieuws- en sportquiz. We beginnen aan een nieuwe week die, uh, als je het vergelijkt met die andere quiz, ietsje uh, iets langer is. Want we spelen hem ook in het weekend. Gisteren de finale van week 1 gehad. En we beginnen nu fris en vrolijk aan een nieuwe week met een nieuwe kandidaat. Dirk van der Hagen heet hij, komt uit Den Bosch. Hartelijk welkom. Account uh, Accountmanager, die komen we wel eens vaker tegen... Durft u nog te vertellen bij wie u accountmanager bent? Of? Ja hoor, ja, dat durf ik nog steeds. Ik ben accountmanager bij Vodafone. Oh, ja. <lacht> ja. Nou, dat kan. Uh, hoor je dat vaak of niet? Uh, wat, wat, uh, een beetje gedoe rond Vodafone? Nou, van... Ja, laatste tijd uh, na een brand, maar uh, het valt eigenlijk uh, allemaal wel mee. Het is meestal allemaal vrij vriendelijk hoor. Oké, okay, nou, uh, dat is het hier niet, want het gaat hier echt om de harde pegels. 300 euro is de hoofdprijs uiteindelijk voor de week winnaar. En verder hebben we nog heel veel andere leuke prijzen. Maar eerst gaan we maar eens even de nieuwsfactor bepalen. Rajoy heeft nog eens herhaald. Zonder de bezuinigingen en hervormingen was er een interventie gekomen. Dat hebben we allemaal weten te vermijden. want We hebben alleen maar uiteindelijk zelf geleend bij Europa. Ja, Spanje heeft dus een beroep moeten doen op de beurzen van de andere euro-landen. Vraag 1. Hoeveel geld is er door de Europese ministers van Financiën beschikbaar gesteld? Voor Maximaal Spanje? 100 miljard. Dat is uh, goed. De eerste reacties op dit nieuws lijken ook goed. Want de beurzen reageren vooralsnog positief op uh, de reddingsactie voor Spanje. Vraag 2. Spanje is niet het eerste land dat in deze positie zit. Hoeveel landen gingen Spanje voor? Drie. En dat is ook goed. Weet je ze ook te noemen of niet? Ierland. Griekenland-Portugal. Ja, helemaal goed. Ja. Het levert geen extra punt op, maar het antwoord is volledig. Dan gaan we door uh, naar een sportvraag. En volgens mij heb ik uh, al iets te veel gezegd... in het begin van deze uitzending. Vraag nummer drie. De finale op Roland Garros is dus vandaag hervat... door de de wedstrijd gisteren niet uitgespeeld worden. Wie van de twee finalisten raakte voordat de scheidsrechter staakte, al zo gefrustreerd dat hij een bankje met zijn racket kapot sloeg? Djokovic. Juist. Ja. Vraag 4, Het toernooi van Ronald Garros heeft uh, voor verandering gezorgd... op de wereldranglijst van vrouwenspelers. Wie is nu de hoogstgeclasseerde Nederlandse tennister? Vraag dat vier. is Rus. Dat is goed, Aranxia Rus. Ja, ja is, is uh, net uh, Krijtschek voorbij gegaan. Hè? Ja. Vraag nummer 5, we laten u een uh, fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Ik zie partijen die kennelijk uh, met, met 14 weken voor oh, de verkiezingen... wat angst, uh, krijgen. Ik heb dat niet... Oh. Ja, nee, ja, u hebt het helemaal goed gezegd. Het is Alexander Pechtold. Gisteren in Buitenhof reageerde de uh, D66-leider op uitspraken... die premier Mark Rutte deed bij Eva Jinek op zondag. Pechtold verweet andere politici vaandelvlucht... omdat uh, deze collega's afstand nemen van de besluiten uit het lenteakkoord. Welke maatregel uit dat akkoord wil premier Rutte terugdraaien? De forensetaks, zoals hij dat noemt. Ja, hij liet bij uh, Jinek doorschemeren dat deze tak... niet in het VVD-verkiezingsprogramma gaat komen. Dan zijn we aangekomen bij vraag 7... Uh, u krijgt de kans om uh, de, core, de score flink op te vijzelen. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is dus wat bedoelen we als, uh, als u het antwoord denkt? Weet zegt u stop. Ik moet erbij zeggen, denk wel goed na. Want een herkansing is er niet. Hoe meer aanwijzingen u nodig heeft om het antwoord te raden. Des te minder punten verdient u. We zoeken dus een onderwerp. Vier. Mijn kogels zijn nog niet door de kerk. Drie. Wat ik ga kosten is nog niet bekend. Stop. Stop voor drie punten. JSF. De Joint Strike Fighter. Ja, het antwoord is, uh, is goed. Uh, Nederland uh, heeft al wel een testtoestel... Mm -hmm. maar nog niet, een, uh, nog niet definitief besloten om uh, de JSF te kopen. Ja, ik vond het vrij snel. Drie punten hebt u... Uh, Verzameld en dan gaan we even rekenen. Hebt u het zelf al gedaan? Gerekend wat ik uh, heb in mijn. 9 uh, komen. Ja, okay, negen, ja. Negen. Op 9 negen komen. Negen. Daar gaan we, we zometeen uh, verme mee vermenigvuldigen. Dat uh, doen we in deel 2 van de quiz. Dus um, Dus uh, ik zou zeggen: sit back and relax, zeggen we dan ja. meestal. Is dat een. Uh, ja, dat is een glaasje water. Ja. Zometeen uh, deel 2 van de quiz. Hij is de eerste kandidaat. Dus Dirk van der Hagen, 28 jaar uit Den Bosch. En dan nu. Les Frères d'Ouby, dat is de pauzemuziek dus even. Long Train Running? Brothers, Jaren 70 alweer. Long train running. We zitten midden in de Nationale Nieuws- en Sportquiz. De kandidaat van vandaag heet Dirk van der Hagen. Hij komt uit Den Bosch. Scoorde zojuist in deel 1 van de quiz Factor 9. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. En nu de beruchte 90 seconden met uh, veel vragen. Uh, de visie is gewoon het antwoord geven of anders pas zeggen. Dat is uh, het handigste eigenlijk. En de vraag moet helemaal worden uitgesteld. Dat staat in de spelregels. Okay? <laughs> Goed. Nou, dan gaan we maar gewoon beginnen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Een oude brief van wie leverde ruim drie ton op op een Parijse veiling? Napoleon. Dat is goed. Welke kaartrainer bracht een eerbetoon aan de overleden Poolse president Kaczynski? Dik advocaat. Dat is goed. In welk Limburgse stad geldt tijdens Nederland-Duitsland een noodverordening? Kerkrade. Dat is goed. Welke netwerksite belooft haar gebruikers betere beveiliging na een hek vorige week? LinkedIn. Dat is goed. Rabo-renner Wilco Kelderman won van welke wedstrijd gisteren het jongerenklassement? Dauphiné Libere. Dat is goed. Welk Duits voetbalicoon zegt morgen dat de FIFA spelregelcommissie... Het, uh, dat hij daaruit wil stappen? Frans Beckenbauer. Dat is goed. Op welke plek van de GroenLinkslijst wil Tovic Dibi... bij de volgende verkiezingen komen te staan? Plek 10. Dat is goed. In het Holland Casino in welke plaats won een man 2,7 miljoen euro? Eindhoven. Goed. Hoe heet de dirigent die gisteren een lintje kreeg bij zijn afscheid van het Limburg Symfonieorkest? Het Spanjaard. Dat is goed. Welke onderneming creëert 1200 banen voor mensen met een beperking? PostNL. Dat is goed. Welke Nederlandse aanvaller vertrekt bij zijn club Juventus? Edia. Dat is goed. De baas van welke multinational riep de Europese leiders op een signaal van vertrouwen te geven? KLM. Dat is goed. Welke Formule 1 rijder heeft de Grote Prijs van Canada op zijn naam geschreven? A Hamilton. Dat is goed. Welke oud-zomergastenpresentator is dit jaar zelf de gast? Adriaan van Dis. Ook goed. Voor welke minderheden brak minister Schippers een lands bij de Oekraïnse regering? Roma's. Dat is fout. Homo's. Welke terreurorganisatie looft 10 kamelen uit voor de gouden tip... die leidt naar de verblijfplaats van Obama? Al-Shabaab. Dat is goed. Wie liep dit weekend als eerste Nederlander de 200 meter binnen 20 seconden? Martina. Dat is goed. Volgens mij telt hij nog mee. Tjurandi Martina. Ja, zeker. De vraag is gesteld in de klap... en het antwoord viel daar iets buiten. is voorstelbaar uh, Ja, Volgens mij één missietje. Eén uh, ja. fout. Dat zijn er 16 dus in totaal, goed. Maal die 9 die we uit de eerste ronde hadden staan. De Jonen, komen we op? 144. <laughs> ik kan zo verschrikkelijk goed hoofdrekenen. <laughs> nou, dat is gelijk een mooie klapper van de klapper van de week, zou ik bijna zeggen. Ja, uh, er komen nog een aantal kandidaten voorbij, dus we kunnen nog niet helemaal de vlag uithangen. Maar uh, de eerste klap is in dit geval een daalder waard. Ja. Keurig gespeeld. Uh, de normale prijzen gaan voorlopig mee, maar wie weet ligt er aan het eind van de finish ook nog die, uh, die 300 euro. De normale prijzenverket bestaat uit? Uh, twee toegangskap. Kaarten voor beeld- en geluid-experience hier op het Mediapark. U krijgt ook het boek Andere Tijden Sport. Geschreven door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roeleven. En er waren ook allerlei gadgets. Waar okay, nog... Die leuk. heb ik nog niet gezien, maar dat schijnt heel leuk. Te. Nou, ben ben ik ben benieuwd. Het gaat zo meteen allemaal mee en uh, een goede reis terug naar Den Bosch. Ja, dankjewel. Dank u wel. Hier is Lot. Dit is Radio 1. Door het begrotingstekortakkoord van de Vijfpartijencoalitie valt de economische groei de komende jaren lager uit. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse raming van de Nederlandse Bank. Volgend jaar komt de groei uit op 0,6 procent, terwijl zonder de aangekondigde bezuinigingen een groei van een half procent meer zou zijn. Door de maatregelen uit het begrotingstekort hebben gezinnen minder te besteden en dat drukt de economische groei. De politie heeft een tweede dode gevonden in het uitgebrande pand in het centrum van Amsterdam. Het verkoolde lichaam is geborgen, de identiteit is nog niet vastgesteld. De recherche verwacht niet meer slachtoffers te vinden, maar is nog wel bezig met onderzoek in het pand. En Rijkswaterstaat wil een onderzoek naar een andere beleiding van de spitsstroken. Veel chauffeurs vinden het onlogisch om over een doorgetrokken streep te rijden en blijven daarom vaak op de linkerbaan, terwijl de spitsstrook wel open is. Over het algemeen is er wel waardering voor de extra rijstroken, omdat ze de doorstroming verbeteren. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat tussen knoopent Ewijk en Wiegen een file van 3 kilometer. Dat komt door een ernstig ongeluk in Nijmegen. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Ewijk via de A50 en de A326. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, het is twee minuten over half twee. Het is de hoogste tijd om eens even te kijken op de banen van Roland Garros. Want we willen zo graag weten hoe het gaat in de finale tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Edwin Peek. Het is 4-3 voor Rafael Nadal. Geen breaks meer, want Nadal heeft die break-achterstand... die hij gisteravond nog op had gelopen, heeft hij goed gemaakt. En nu gaan de twee mannen weer op service. Maar dat betekent natuurlijk wel dat Nadal nog maar twee games nodig heeft... om die zo graag gewilde zevende Roland Garros-titel binnen te halen. Dus dat is wel een extra druk die nu meespeelt bij Novak Djokovic. Hij verloor de eerste twee games, had een beetje een koude start... En uh, die zesde game haalde hij wel goed binnen hoor. Daar speelde hij goed tennis en kwam hij ook weer uh, naar het net toe. Die eerste rustpauze heeft hij hem wel even doen denken... Van dat hij zijn tactiek iets moest aanpassen vandaag. Wat vaker probeerde toch uh, aanvallend te spelen. En uh, Nadal te laten lopen, dat doet hij nu ook weer. Nu hij zelf weer opslaat in die uh, achtste game. Dus uh, Djokovic zit nog altijd in de race. Maar Nadal is wel heel dicht bij die zevende titel hier in Parijs. Dankjewel Edwin Peek. De website van een Zuid-Koreaanse krant is uh, na een cyberaanval zaterdag, uh, is die uren uit de lucht geweest. En er, is, uh, uh, er zijn nu allerlei dingen kwijt. Uh, artikelen en foto's uit het archief. Ik praat erover met uh, internetjournalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben ze een idee wie erachter zit? Nou ja, de tekenswijze had Noord-Korea, wat ook niet zo raar is. Want wat is er gebeurd? In 4 juni uh, publiceerde deze krant een, een bericht, dat is een conservatieve krant. En dat was nogal zeg maar, een beetje Sardonisch bericht over de kinderevenement in uh, Noord-Korea. Die kindertjes die doen dat natuurlijk niet vrijwillig en niet voor de lol... ...maar die zijn er allemaal om de, de grote leider te vereren. Nou, zoiets hadden ze erover geschreven. De militairen van Noord-Korea waren woest. Hè? Die zeiden van, dit uh, laten we niet ongemerkt voorbij gaan... ...en dreigden toen met een raketaanval op zeven media in EU. Ja. Nou doen ze dat wel eens vaker... dat ze EU met de raketaanvallen uh, bedreigen. Maar ze hadden dat eigenlijk nog nooit tegen kranten gedaan. Ze hadden toen ook gezegd dat ze de coördinaten... van de redactielokalen hadden ingetoetst in de raketten. Dus ja, dan gaat het toch alweer weer een stap verder. En nu ja, nu is de krant aangevallen, wel uh, dan weer op een totaal andere manier, moet ik zeggen, in plaats van een raket uh, op het gebouw hebben ze de site uh, een, een foto van een lachende poes neergezet en, haha, en gehackt door die en die. Ja. Dus ja, of die militairen ineens gevoel voor humor hebben gekregen, of dat het toch wat ja. andere mensen zijn. Maar je zou inderdaad denken, als het over noord korea gaat, dat ze, dat ze eerder met een soort van fysieke actie komen, ja, dan raketsturen is misschien wel uh, heel erg fysiek. Uh, maar uh, kennelijk zijn ze dan ook in staat om zo'n digitale actie te ontplooien. Ja, nou ja, het internet in eh, Noord-Korea is niet zoals wij hier dat kennen. Hè. De meeste mensen in Noord-Korea weten niet eens wat internet is. Die hebben er nog nooit van gehoord. Het is heel beperkt beschikbaar, maar ze hebben het wel. Heel veel diensten die Noord-Korea gebruikt, want ze zitten ook op Twitter... en ze hebben ook wel wat sites, die, die zitten ook gewoon in het buitenland. Dus ja, ze kunnen dat uit, in principe ook vanuit elk land gericht hebben. Zouden ze dat willen doen, hè? Eh, Je moet je over het voorstellen, er is daar wel een soort permanente internetoorlog aan de gang. Want aan de andere kant, op Zuid-Korea, zie je weer allerlei soort burgerwachten. Die speuren dan op internet naar mensen die pro Noord-Korea-taal uit, hè? want daar rijden de gevangenis voor in. Aha. En er zijn er vorig jaar toch uh, weer stukken 50 mensen vervolgd. Uh, wie er echt achter zit, dat, dat weet natuurlijk nooit. Het kan deze goed een 14-jarige hacker zijn die denkt: van, laat eens even gek doen. Dat uh, zou zomaar kunnen, ja. Of, in, of iemand in uh, Zuid-Korea die, uh, die uh, erg idolaat is van Noord-Korea. Want je zou het misschien niet geloven, maar die zijn er ook Zuid-Koreaan die uh, ja. voor Noord-Korea zijn. Ja. Of, een of een poeseliefhebber. Uh, nou ja, maar die hebben de rest van internet al. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay. nou blijf speculeren. Als jij weet wie erachter zit, dan horen we het van je. Dat ik Fra meteen. Francisco hey, Viola, dankjewel. Bye. Hoi. o Saracino, oh Saracino. Saracino, si un passa una sigaretta mocca la mano in giassa e se ne va smargiato per tutta città o Saracino O Saracino Vell'uguaglione O Saracino O Saracino Tutte e femmine fa sospira la faccia bella l'unore buono Oh, Saracino, oh Saracino, hey. bello Guaglione, oh Saracino, oh Saracino, hey. tutte femmine fanno Boutimi is een Belgisch band en hij zocht de samenwerking met Rocco Granata van de Zomers Broetjes, vroeger. Uh, Osaracino heet er het nummer. Die ken ik nog van uh, Marina Rocco Granata ja, ook toch? Ja, dat heeft uh, ook uh, ja precies. Um, de Maastrichtse koffieshop Easy Going mag weer open, maar moet wel de wietpas invoeren. Dat heeft de rechter zojuist in een kort geding beslist. De koffieshop weigerde de wietpas in te voeren en werd daarom een maand uh, gesloten door de burgemeester van Maastricht. Persrechter Esme Heuts van de rechtbank Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet de wietpas worden ingevoerd? Nou, u zegt uh, dat de voorzieningenrechter uh, heeft geoordeeld dat de wietpas moet worden gebruikt. Dat oordeel is aan de burgemeester. Wat de voorzieningenrechter heeft uh, geoordeeld in de uitspraak die vandaag is gedaan... is dat er geen redenen zijn om het verzoek uh, toe te wijzen. Dus dat betekent dat uh, de argumenten zoals die uh, door de eigenaar van de koffieshop zijn aangevoerd... om in deze fase al af te zien...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 door uh, de verzoeker, door de eigenaar zijn aangevoerd... nog niet allesomvattend besproken... omdat de procedure uh, die nu aanhangig was zich daar niet voor leent. De voorzieningenrechter heeft wel geoordeeld... dat uh, als dat op dit moment geen sprake is... van een zogenaamd evident onrechtmatig besluit... en in uh, gewone mensentaal uh, vertaald... betekent dat dat de onrechtmatigheid er niet van afdruipt... Dus dat het niet zo evident uh, discriminerend is... dat er nu al reden is om te moeten ingrijpen. Hmm. Dan is er, uh, ligt er nog iets op tafel. Is er uh, nog een vraag? Is er wel sprake van gelijkwaardigheid? Koffieshops buiten de zuidelijke provincies hoeven de wietpas pas, pas uh, eind dit jaar in te voeren. Is, is er sprake van gelijkwaardigheid? Dat is een element uh, dat in deze procedure niet is besproken. Nee, oké. Okay. Nee. Dat is duidelijk. Dank u wel, persrechter Mee Heuts van de rechtbank Maastricht. Onze gast dit uur is uh, Arda Gerkens. Vorig leven was ze Kamerlid voor de SP. Tegenwoordig directeur van de Hobby Computer Club. En we hebben haar uitgenodigd in het kader van het uh, eerste nationale privacydebat. Dat wordt vandaag in Den Haag gehouden. En mevrouw Gerkens, wat is, is daar vanochtend eigenlijk al besproken... waarvan u zegt, nou daar hebben we wat aan. Nou, wat ik uh, behoorlijk goed vond is dat uh, ik zag dat en bedrijven en uh, de politici, politici die er waren echt probeerden ook naar elkaar toe te komen. We zijn natuurlijk heel erg goed uh, om in dit debat ook echt tegenover elkaar te gaan staan als camp halen van wat iedereen fout doet. En zwarte pieten uit te delen natuurlijk. Precies, uh, maar wat je zag is dat mensen echt constructief naar oplossingen probeerden te zoeken. Ja. Het probleem is vaak natuurlijk ook voor bedrijven, en dat geldt eigenlijk voor de overheid natuurlijk ook wel, reputatieschade. Hè? Men, men is gewoon bang natuurlijk dat daar ja, een hoop mensen mee aan de haal gaan en dat dat uh, uiteindelijk uh, gevolgen heeft voor je winst. Klopt, en je hebt ook denk ik diverse uh, lagen waarin je wel of niet mensen moet waarschuwen. Het hangt vanaf hoe zwaar dingen gehackt zijn, hoeveel dingen gehackt zijn... Uh... Uh, op welke schaal ga je dan mensen waarschuwen? Wat niet? Hoe, hoe groot is de kans dat uh, dat iets gehackt is? Ook dat is een uh, vraagstuk die je hm. eerst moet afvragen. Dus uh, ik denk ook dat je diverse mate van beveiligingen kunt hebben. Want een, een gewone webwinkel waarin je babykleertjes verkoopt, is een, vraagt een heel ander soort beveiliging... dan bijvoorbeeld uh, LinkedIn had, zou hebben in ja. dit geval. Maar nou, u zegt het besef dat, uh, dat je toch uh, beter kan gaan samenwerken... in dit soort gevallen, dat, dat is daar in ieder geval vanochtend wel doorgedrongen. Nou, er werd vooral ook gedebatteerd van... moet het nou vanuit de regelgeving komen... of moet het nou vanuit zelfregulering komen? Uiteindelijk is er wel de consensus dat we dat vanuit beide zijden moeten doen... Dus en zelfregulering en regelgeving. Maar de vraag is wanneer je wat moet doen. En het probleem bij zelfregulering op dit moment is toch... dat zelfregulering is wat bedrijven vaak gaan doen... als ze merken dat de publieke druk groot wordt. Maar het publiek die denkt van... hoe zit het nou eigenlijk met mijn privacy... en moet ik me nog wel zo druk maken? Ja. Nou ja, we hebben hier een voorbeeld naast ons zitten... Ja. <laughs> ja, erg. hè, wordt gezellig in de studio daar. Ja, nee, maar, maar Volgens mij is dat, is dat een reactie bij heel veel mensen. Want u, u vertegenwoordigt 90.000 mensen in die, in die hobby-computerclub. Maar eh, die zijn dan misschien aardig op de hoogte. Maar ik denk dat het gros van de mensen gewoon echt totaal geen flauw benul heeft. Nou, het is grappig dat u dat zegt. Want ik denk dat heel veel van onze leden ook eigenlijk niet goed op de hoogte zijn... Die maken gewoon gebruik van bijvoorbeeld de sociale media. Maar we zien ook terughoudendheid bij een grote groep om daar gebruik van te maken. Of bijvoorbeeld van internetbankieren gebruik te maken. Of bijvoorbeeld een aankoop te doen op de website in toenemende mate. Omdat ze denken, ja is dat wel veilig als ik dat doe? En als je dat doet, als, als die uh, terughoudendheid er is... dan zie je ook dat innovatie gaat stoppen op een gegeven moment. Dus je zult ook echt uh, dat vertrouwen moeten herstellen. Ja, maar ja, dat is dus kies uit twee kwade. Want als je dus, uh, laten we zeggen, on onvervaren erin gaat... dan kan je dus ook... Uh die je trekken thuis krijgen, dat je de zaak niet goed voor elkaar hebt. Klopt, en daar ligt denk ik ook voor een vereniging als de onze een taak... om mensen vooral goed te informeren over als je dat doet, hoe je dat doet. Maar het ligt ook voor bedrijven een taak om daar te informeren. Ja, niet gaat... alleen extern, maar ook intern. Ik, ik heb het voornamelijk, hè, grote bedrijven, de namen die je kent... dan denk ik, nou, dat zal wel goed zitten. En uh, de namen die uh, mij niet zo bekend voorkomen, denk ik... nou, dat durf ik niet aan. Dat, dat heb ik wel. Ja. Maar nou, dat is misschien ook oneerlijk. <laughs> dat, is, dat is ook oneerlijk. En, um, kijk, er zijn natuurlijk wel dingen waar je op kunt letten. Zoals de thuiswinkel Waarborg. Maar we, het is nu ook gebleken dat de thuiswinkel Waarborg die wel daarop waarborgen gaf, dat daar dus juist ook weer leden tussen zaten die het niet goed beveiligd hadden. En wat er wel nu gebeurt, doordat al die leks naar boven komen, is dat dat soort uh, organisaties zich steeds meer bewust worden van een goede uh, uh, regelgeving daarop, dus ook naar hun bedrijven toe die aangesloten zijn nu strengere eisen stellen. Maar ja, zij lopen er ook tegenaan dat het ene bedrijf het andere niet is en dat je daar dus ook uh, verschillende ja. gradaties in hebt. Maar... We hebben nog een andere kant en dat is die sociale media natuurlijk. En Want hier geven, hebben we het over wanneer we gegevens afgeven in het vertrouwen dat dat allemaal goed bewaard wordt. Maar ja, we weten dat Facebook onze gegevens juist gebruikt... om geld mee te verdienen. En dat is weer een hele andere kant van de zaak. En daar zijn mensen zich lang niet altijd van bewust. Dat ze als ze met een dronken kop op een feestje staan... Uh, en daar foto's van op het internet zetten... dat dat ook nog wel eens tegen ze kan werken. En ja, en dat hebben ze dan zelf gedaan. Maar wat nou als de vriend naast je met jouw foto... Ja. van jouw dronken kop op zijn pagina ja. zet... dat wordt namelijk ook allemaal met vrienden gedeeld... die jij dan weer niet kent. En daarvan bewust zijn... Ja, dan merk ik dat dat echt bij weinig mensen zo leeft. Een ja. leuk voorbeeld van... ik was vorige week jarig kreeg felicitaties van een hele oude bekende van mij. Dus ik mailde hem, goh, wat leuk als je eraan hebt gedacht. En toen zei hij, ja, ik heb er eigenlijk niet bij stilgestaan. Dat is een automatische app. Ik wist niet dat hij dat deed. Ik zal hem <laughs> nu verwijderen. Dus ja, zo gebeurt dat. Ja. Maar ja, dan nog, hè, mensen die, uh, laten we zeggen... die dan nog wel dat allemaal een beetje volgen. die uh, Als ik mijn computer afsluit, dan krijg je ook vaak... dat je zo'n Windows-update krijgt. Nou, daar blijkt dan ook alweer van, van alles mis mee te zijn... dat het gehackt is. Ja... Je kunt op een gegeven moment als gebruiker niet anders dan vertrouwen op de dingen die je hebt en die naar je toe komen. Uh, ik denk dat het wel goed is om je continu in ieder geval op de hoogte te houden van de zaken die er gebeuren. Gelukkig besteedt de media ook de laatste tijd echt veel aandacht aan. Uh, wij als vereniging vinden het ook onze taak om onze leden op de hoogte te houden als dat soort uh, zaken gebeuren. Maar ik denk dat je als gebruiker gewoon moet zorgen dat je computer goed beveiligd is. Als dus je een virus hebt, een update scanner. Uh, en dat je ook gewoon regelmatig je wachtwoorden wisselt en een goed sterk wachtwoord gebruikt. En het meest gebruikte wachtwoord is geloof ik 1, 2, 3, 4, 5. Hè? Dus dat zijn ze niet in ieder geval. Welkom ook niet, hè? Welkom <laughs> nee, is ook welkom niet. Goed. Nee. <laughs> goed. Uh, ik, uh, u bent even in uw lunchpauze naar uh, ons toegekomen. U gaat weer terug naar het congres. En uh, laten we hopen dat dat wat oplevert. Het eerste nationale privacy-debat. Arda Gerkens, tegenwoordig directeur van de Hobby Computer Club. Hartelijk dank. Dank u wel. We horen het gejuich in Parijs. Edwin Peek, snel naar jou. Ja, het is ontzettend spannend. Het is 5-4 voor Rafael Nadal. Eén game dus verwijderd van die zevende Roland Garros-titel. Maar Novak Djokovic gaat in deze game toch weer ontzettend goed spelen hoor. Vlein scherpe voor- en backhands. Nadal kiept natuurlijk, haalt alles. Maar Djokovic komt nu op 40-15. En de ja, mensen in het ja. stadion willen het weten hoor. Die willen graag wel een vijfde set zien. Het zou toch wat zijn dat Djokovic zich helemaal terugknokt. Maar vooralsnog kijkt hij altijd tegen die achterstand aan in die set. Zolang Nadal die opslag houdt. Dan is het geluk voor Djokovic dat er straks aan die vierde set een eventueel einde komt met een tiebreak. Dus dat zou hem dan op de benen houden. Hij heeft nu gamepoint en hij pakt de game. Het wordt dus 5-5. Het gaat nog even verder. En dan gaan we toch ook stilletjes weer een beetje denken aan die finale uh, vier maanden geleden in Australië. Waar het toen Zij na vijf landen. uur en 53 minuten pas beslist werd door Novak Djokovic. Stond toen zelfs nog met 4-2 achter in de vijfde set. Dus Djokovic is wel een echte overlever en dat laat u nu ook weer zien. Dus uh, het is 5-5 in die vierde set en uh, spanning ten top op het Koer Philippe Chatrier. Ja. Hoeveel hebben we nou effectief gespeeld uh, in die wedstrijd? Ja, weet jij dat? Uh, volgens mij nu 3 uur en 28 minuten. Oh. Dus we staan alweer uh, 28 minuutjes vandaag op ja, de baan. Okay. nee Ik vraag dat even, want we hebben zo'n spel hier: dat heet Tijd voor Tijd. En dan moet je steeds uh, vragen vraag beantwoorden waarin de juiste tijd centraal is. En ik had hier 3 uur 27 gezegd ja, voor, maar... deze, voor deze wedstrijd. Ik ben al af. Ja, nu. jij bent af. <laughs> jij doet niet meer mee. Dat ga je niet meer redden, nee. Dankjewel, Edwin. Tot zo. Yo.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 Sure ik kan accepteren dat we Paolo Notini is dat in de laatste kus nog even over de tijd voor tijd want ik u ook nog meedoen op de site radio 1.nl staat dus elke dag die vraag vandaag is de vraag wanneer komt de eerste corner voorbij in de wedstrijd Engeland Frankrijk. U kunt er een mooi horloge mee winnen. Ga gewoon naar de site radio1.nl. Het is tijd voor onze historische rubriek. En daarvoor gaan we terug naar oktober 1914. Zo'n 1500 Engelse soldaten verging het lachen. toen ze de weg kwijtraakten. in de slag om Antwerpen in de Eerste Wereldoorlog. Per vergissing staken ze de Nederlandse grens over. Omdat Nederland neutraal was, moesten de Engelse soldaten blijven. en werden vier jaar lang ondergebracht in een kamp in Groningen. En toen gebeurde een klein voetbalwonder. Aan de telefoon Gerard Helsing. Amateur en voetbalhistoricus in Groningen. Meneer Helsma, die Engelsen begonnen in hun kamp eigenlijk meteen een eigen competitie op te zetten. Ja, ze waren nog niet gearriveerd of ze gingen meteen een eigen competitie zei ze mee begonnen, met twintig teams zelfs. Ja, het klinkt heel tegenstrijdig. Hè? We, we, we, ze, zijn, ze zitten in een, in een hele moeilijke situatie en toch dat? Ja, maar het komt eigenlijk omdat ze dus, ze zijn dus als waren. Dus ze moesten hier dus vier jaar lang blijven. De hele, de hele, de hele Eerste Wereldoorlog. En ja, dan moest men wel uh, vetier zoeken. En dat waren over het algemeen waren het jonge mannen, dus uh, sportmensen. Ja. En dan, uh, ja, dan doe je toch iets en dan ga je het meest in het voetbal. En al, al snel gingen uh, Nederlandse ploegen ook tegen Engelse ploegen spelen. Uh, wat, tegen wie hebben die Engelsen allemaal gespeeld? Nou, de Engelsen hebben onder andere gespeeld tegen Sparta, HFC, HVV, Blauw-Wit, Stormvogels, MVV, Vitesse, Goa, Tubansia, Enschede. Uh, eigenlijk het hele land. Ze hebben. Uh, in 1915 hebben ze nog in, uh, in Amsterdam gespeeld tegen Ajax. Dus ze hebben eigenlijk overal gespeeld. Het, het werd... team dan, hè? De, de, de, de beste spelers van het kamp. Ja, want, want het werd dus een echte competitie. Ja, ze speelden dus een echte competitie in Groningen dus onderling met de, met de teams. Maar ze mochten dus niet voor de NVB spelen, dus voor de, wat nou dan de KVB is. Uh, daar mochten ze mocht alleen in Groningen meedoen aan de legpenning. ...en een andere, andere competitie, maar niet aan de normale competitie. Dus ze speelden onderling en dus vriendschappelijk door heel Nederland eigenlijk. Ja, onvoorstelbaar. Hoe is, dat, hoe is dat zo snel ontstaan? Ja, het is heel snel ontstaan. De, de, de, de Groningen Voetbalverenigingen, eh, dat was hier GVV en Forward en Bikwik... Eh, die, ...die hebben direct contact gezocht om die mensen ook te betrekken in het Groningse gebeuren. En eh, meteen de voetbalwedstrijden spelen, maar ja, ze hadden niet gedacht dat die jongens van zulk niveau waren... <laughs> dat bleek dus later. Ja. En uh, toen hebben ze dus allerlei wedstrijden gespeeld. Want de, de, de Nederlandse voetballers hebben ook veel geleerd van de Engelsen, begreep ik. Ja, als ik dus uh, daarna ga, dat onze uh, even jan Bulder, dat was dus, dus de, de internationaal van ons uh, Nederlands al in de jaren twintig speler van Bikwik, de -voor, uh, die, die, die schreef in de jaren zestig nog dat hij nou ja behalve snelheid en het afgeven van de bal veel ook de korte techniek, vooruit, achterwaarts, zijwaarts, uh, de mental training. Dus, dus ze hebben ontzettend veel van geleerd. Want Bikwik is alleen in die periode tien keer kampioen van uh, het noorden geweest. Ja. Dus, uh, dus heel belangrijk geweest misschien ook wel voor ja. het voetbal van nu nog dan? Ja, zeker. En vooral in het noorden. Het noorden kwam eigenlijk in de stroomverstelling. Want Bikwik, dat hou je eigenlijk niet van moord. Bikwik werd dus in 1920 kampioen van Nederland. Uh, eigenlijk uh, nou ja, door toedoen van, van, van de training van Engelse militairen. Ja. Heeft, zijn er ook nog bijzondere talenten uit voortgekomen? Ja, zeker. Het, van, als je dus nagaat, de keeper van het de brigadeelftal, dat was Arnold Burst. Uh, die speelde hier in het, uh, het, op de kant, zeg maar, in het team van Collingwood. En hij, hij speelde ook in het brigade-team. Die speelde dus na de oorlog, als je terug te gaan... en die speelde voor Sheffield Wednesday, hij speelde voor Chesterfield... en hij speelde voor Denver United. En, heeft daar nog steeds een, en, en bij Chesterfield heeft hij nog steeds een record staan, een Engels record. Dat Helst Doelman vijf keer scoorde voor Chesterfield. Dat de record staat sinds 1924 en dat is nog steeds van kaart. Oh, ongelofelijk. Ongelofelijk. Ja. Nou, Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, toevallig ben ik net uh, op wat slagvelden geweest in uh, Noord-Frankrijk. Ja. En ook daar is het verhaal dat, dat voetbal bijna verbroederde, hoe raar dat ook klinkt. Dat, dat ja. er veel gevoetbald werd ook op, op de slagvelden. Ja, het ja, men zag toch hier ja. met elkaar in sport verbroederd, hè? Ja, dank u wel, Gerard ja. Helsma, amateur voetbalhistoricus. Ook schrijver van het boek Voetbal in Timbertown. Dank u wel. Wordt het een uh, vijfzetter, die, die mannenfinale van Roland Garros. Maar dan moet Djokovic wel de vierde winnen, Edwin. Ja, en hij staat 6-5 achter. Het gaat er dus nu echt spannen. Gaat hij die twaalfde game redden en dus de set naar een tiebreak brengen in die vierde set? Dus dat is nu de vraag. De vorige game had hij wel bijna een kans. 30-30 stond het even, hij had een kans in de rally. Dat lukte hem niet. Het is 6-5 voor Nadal. Maar we hebben het de hele tijd over die zevende titel op Roland Garros voor Nadal. Maar career slam dreigt ook voor Djokovic. 6